1 uur. Dit is Lieselot Thomas. In het land lukt het niet om rij te plannen binnen de gestelde termijn van zeven weken. Dat komt doordat meer mensen dan verwacht hun rijbewijs willen halen. Volgens het CBR wordt de drukte onder meer veroorzaakt doordat er meer 17-jarigen afrijden. Het bureau had dat niet zien aankomen. Daarnaast willen meer 20-jarigen hun rijbewijs halen, vermoedelijk door de aantrekkende economie. Wanneer de achterstand is weggewerkt is onduidelijk. Het CBR zet extra, extra minatoren in. In Griekenland ligt dit weekend het openbaar vervoer plat... uit protest tegen een nieuw bezuinigingsprogramma van de regering. Ook veel artsen, tandartsen en journalisten werken niet. Het Griekse parlement stemt dit weekend over een belastingverhoging... en voorstellen op bezuinigingen op de pensioenen. Die zijn een voorwaarde voor verdere financiële steun van de EU. Nog steeds zijn er mensen in Fort McMurray, de Canadese stad die voor een deel door brand is verwoest. Ze hebben het bevel om te vertrekken naast zich neergelegd. Politie zegt dat ze kennelijk niet hebben begrepen dat iedereen weg moet. Wie blijft brengt zijn eigen leven en dat van de reddingswerkers in gevaar. Al dus de autoriteiten. In Fort McMurray zijn ook plunderaars aangetroffen. Meer dan 1600 huizen zijn verwoest. In Stravenzanden is de vermoedelijke bandenprikker van het Westland opgepakt, meldt Omroep West. Het is een man van 19 en hij wordt ervan verdacht dat hij sinds september bijna 300 autobanden heeft lek gestoken. Gisteren dook een filmpje op met beelden van de vermoedelijke bandenprikker, maar of hij naar aanleiding daarvan is aangehouden is nog niet bekend. In Irak zijn tot nu toe meer dan 50 massagraven van IS gevonden. Volgens de VN-gezant voor Irak, Kubisch, is de vondst het bewijs van de gruwelijke daden die de islamitische staat heeft begaan. De graven zijn de afgelopen maanden ontdekt in gebieden die het Iraakse leger onlangs heeft heroverd op IS. Het weer volop zon bij ongeveer 26 graden, ook morgen veel zon, dan wordt het een graad of 24. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A8 Zaandam in de richting Amsterdam. Daar staat tussen West-Zaan en Klobets-Zaandam 3 kilometer. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat voorhandweg Dordrecht 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Stond met de noord dan druk ik gauw mijn grote snor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 Zeg mij toch eens waarom jij het al verliet. Lokten Joden lichten van de stad zo aan. Ben je daarom uit het dorp gegaan. De lente brengen overal. Het liedje met het wonderen melodietje uit het land der bergen biedt je al de pracht van het heelal. Al de wilden van de stad is klatergoud. Waar aan men geen herdersjongen toe vertrouwt. Neem je fluit weer op en zoek de edelweiss. In de bergen ligt jouw paradijs. Oh, kleine herdersjongen. Bring brengen op.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 Een lekker potje, vier, vier, bier, Aan de zwier, zwier, zwier. Op drie, vier, vier, vier. Zo reis je met een nieuwe wetsen schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juit, juit. Het zo deftig, het zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de rij. Het eerst bij Keulen Mijn tante walst over het dek Als een jong Peulen Kom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zong kromme teut Bootsblank was pisto's Ligt je samen De maan is schijn, schijn, schijn. Met een lekker potje bier, bier, bier. Aardes, bier, bier, bier. Op drie, bier, bier, bier. Zo reis je naar. En liever met zijn schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juif, juif. Het is zo deftig, het zo fijn, fijn, fijn. Zomerreis je langs de reis. U hoort de muziek van Willy en Willeke Alberti. Vader en dochter met een reisje langs de Rijn. En Een het 1969 alweer. En daarvoor hoorde u Sweet 16 met Peter. Dat was natuurlijk een kinderkoor. En de volgende dame is geboren als Hendrikje Janni Vink. Geboren in Beverwijk op 3 maart 1944. Er overleden in Hilversum op 7 september 1979. U kende haar als Rita Hovink, Nederlandse zangeres. En ze had een dramatische timbre... en heeft haar grootste bekendheid te danken...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 En Laat me alleen, alleen met al een verdriet, een glimlach dat wordt puur. Nach ben je hem weer vergeten, dat zegt iedereen in mijn omgeving, maar ik weet dat is niet waar deze tranen broken niet, dit gevoel gaat nooit voorbij, want verdriet om echt te niet, is te zwaar om mee te dragen, want hij houdt niet meer van mij.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 Mee. Niet zo kan dat geven, maar dan houden we de moed maar in. Ik wilde haar dit vragen om met me mee te gaan. En toen ik haar alleen zag, vroeg ik aan haar voldaan.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 Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog kwijt. Toen geef me eerst maar een droppie, dan zing ik heb een koppie van, ik hou ze van jou. Dat is toch wat jij horen wou, zoals een vroegere tijd. Ja, voor mij een me, wat me de spijt. melodie. Ik heb maar heel weinig ben, tijd. Geef me zing eerst maar een droppie dan zing ik hem een kop maar van de kaas van jou. Dat is toch wat jij hoort en gauw Zo's een Straks zal de zon weer schijnen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 We dan, dan nog een, een eigen show, Geef dan, dan je toestel je Daar een apparaat, maar het toch niet staat. Om op te schieten, om wat te droeven is. Een droeven is. Om op is. schieten. Zeg nou eens droeven nou eens droeven Nou echt droeven is. Een droeven is. Een droeven is. Een droeven is. Een droeven Uw TV. Op uw tv, vraag of visite Als we dan nog krijgen een eigen show een Geef dan je toestel de dood Daar is een apparaat, zo apparaat. het zo iets staat Om op te schieten, schieten Schieten, schieten Schieten, schieten Schieten Texas cowboy, maar Charles bij de vrouwen had hij niet, tot hij op een keertje naar Tiro ging, want hij leerde daar een Jodel niet. Weer een Texas aangekomen, Jodelde hij opgewekt en blij, alle meisjes kwamen rond hem heen staan, riepen Johnny, Jodel is voor mij, oh, Johnny laat je Jodel nog eens horen.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 Al maar in het zadel met zich mee. Samen bouwden zij een paradijsje. Liefde daar gelukkig en de vreemd. Tuwelijk was heel voorspoedig, spoeden. Nauwelijks was er een jaar voorbij. Of een flinke vijfing in de wiek. Rullen Johnny, jodel is voor mij. Of bath, so to day. Read it, do, do do do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 Zorgen, hou ze nooit voor haar verborgen. Zij ligt altijd met je mee. Mama is de liefste vrouw. Mama houdt van jou. Die luistert steeds naar wat je zegt.